1 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het AMC in Amsterdam gaat een duur medicijn namaken. En de zorgverzekeraars gaan het vergoeden. Het is een medicijn tegen de stofwisselingsziekte CTX. Sinds juni vorig jaar is de prijs sterk gestegen. In sommige gevallen tot 220.000 euro per patiënt. Het AMC kan het zelf maken voor 25.000 euro. Dat de zorgverzekeraars het nagemaakte medicijn van het AMC vergoeden en het origineel niet, is bijzonder. De verzekeraars vinden het originele medicijn veel te duur. In de Oostvaardersplassen is afgelopen winter ruim de helft van de dieren doodgegaan. Het waren er bijna 3000, meldt Staatsbosbeheer. Veruit de meeste edelherten, runderen en paarden werden afgeschoten omdat ze te zwak waren. Tegen de leefomstandigheden in de Oostvaardersplassen wordt de laatste tijd veel geprotesteerd. Veel leraren zitten nog in de laagste salarisschaal, terwijl ze meer horen te verdienen. Dat blijkt uit cijfers van onderwijsinstelling DUO. In 2014 spraken het kabinet, schoolbesturen en de bonden nog eens af om leerkrachten beter te betalen. Minstens 40% zou naar een hogere salarisschaal moeten. Volgens Duo was het vorig jaar maar 27%. De nachttrein van Rotterdam naar Groningen op vrijdag blijft rijden. Dat hebben de provincies Groningen en Drenthe besloten na een proef met twee nachttreinen tussen het Noorden en de Randstad. De andere nachttrein tussen Amsterdam en Groningen langs Schiphol wordt opgeheven. Op basis van reizigersaantallen is besloten om de trein Rotterdam-Groningen dus wel in stand te houden. De Amsterdam Arena heet vanaf het begin van het volgend voetbalseizoen de Johan Cruijff Arena. Volgens de directeur van de Arena is het hoog tijd om Cruijff, die twee jaar geleden overleed, een waardig eerbetoon te geven. Bovendien, zegt hij, was het een breed gedragen wens die toenmalig burgemeester van der Laan namens de stad uitsprak. Het weer, vooral in het oosten nog wat regen, later droger, meer zon, vrij veel wind en het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersabdate. Verkeersabdate.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 In Afrika een keertje, oké. Okay. En dan ben je, dan vo, dan voel je een eng dier. Eng dier. En, en wat, wat dichter bij huis, zeg maar. Heb je daar ook nog bepaalde spanningen? GELUIDEN. Ja, ik bedoel, zo bedoel ik het niet, uh, Gouda. Maar <laughs> Heb je, wat, wat vind je enge dieren bijvoorbeeld dicht in huis? Een spin, een spin? ja? Wat, echt van die grote, harige spinnen? Wat doe, ga je op een stoel staan, is zo erg? Of... Nu valt die niet mee, maar je denkt wel, oh, wat een enge spin. En dan loop je gewoon verder. Oké, okay, spinnen, dankjewel. Even kijken hoor, even kijken. Hai, mevrouw, hoi. Wat, wat vind je spannend in het leven?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 Dat, nou, dat, ik weet waarom hou jij je crackers zo ver weg van jezelf? Dan. Maar, oké, okay, een muis. Oké, okay, spinnen, muizen. Even kijken. Hai meneer, hi. wat vindt u eng in het leven? Nee, ja, jou of zo? Hè? Nee, nee dat, dat begrijp ik. Dat begrijp ik heel goed. U bent echt niet de enige. Nee, maar uh, los van vanavond, wat, wat vind je eng? Wat vind je spannend? Els, wat vind ik eng. Els, wat vind ik eng? Els, zit naast je.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 Heel, wat ben jij vandaag? Ja, nou vandaag? Ja, het is niet anders eh, af en toe... Hè, met dat artiest in het licht. Weet je het maar nooit. Kurt Cobain dus, dames en heren. En, eh, het is vandaag... Eh, zijn eh, sterfdag. Dus... Eh, hij werd geboren in... Eh, Aberdeen. En dat gebeurde op 20 februari 1967. En hij eh, overleed... rond 5 april 1994. Amerikaanse zanger... Singer, songwriter en muzikus die als liedzanger van de band Nirvana heel erg bekend werd. En dan hoort u ook nog een leuke conference. Dat ook nog een keer. Van Sarah Kroos voor de Leeuwen. En Sarah is dan weer jarig vandaag. Dacht ik al. Niet. Dacht je dat al? Ja. Ja, Sarah jarig vandaag. Ja, en die nou, van harte gefeliciteerd dus ja. aan Saartje. Niet waar? Tuurlijk. Goed. Goed, eh, het, is, eh, het is kwart over eh, één, dames en heren. En eh, dat betekent... Uit de startblokken... Een vooruitblik op... Zandvoort Lunch Sport. Ja, en dat betekent dan natuurlijk dat we onze Master of Sports aan de lijn hebben, dames en heren. De heer. Dat is nou niet zo... <laughs> Mijn moeder was trouwens ook een zaadje. Dat is ook een zaadje. Een zaadje ja, uw... En een lieve zaad. Een hele lieve zaad. <laughs> nou, dit was ook een zaadje. Hé, hey, Henny, goedemiddag. Het zit in de naam, denk ik. Ja. Ja. <laughs> goedemiddag, mevrouw, meneer. Da dag, meneer. Hoe gaat het met u? Dag, Henny. Uh, gaat goed. Heel erg druk, want er is ontzettend veel nieuws. Uh, bereid je maar voor morgen op nieuws en een gesprek met Ilias Bronkhorst in de uitzending. Bronkhorst, is maar... dat de familie van die Feyenoord trainer? Nee toch? Nee, nee, nee. Het is oh. echt de sansvoertse jongen. Ah, Oké. Okay. Okay. En dat komt morgen allemaal. Of ja, vanavond om acht uur allemaal naar buiten. Maar ik mag het nog niet melden. Maar reken maar dat het nieuws is. Ja, ja, dus dat is al uh, het eerste dingetje. Verder gaan we vooruitkijken, want de kans is heel groot dat wij zondag... en morgen wordt daar een beslissing over genomen... dat wij zondag van 1 tot 5 een uh, ZFM langs de lijn gaan maken... met de jongens van voetbal in Haarlem. Zo, oh wat goed. Nou, ja. Ja. Nou, dat is even een monsterclus, vriend. Dat wordt echt leuk. Ja, en ga je dat alleen doen? Of, of, of met wie? Nee, met de jongens van voetbal in Haarlem. Met oh, okay. Met en met Ricardo. En we hebben zo'n team verslaggevers op alle velden. Oh? En het begint, uh, als het allemaal doorgaat, maar dat horen we morgen, het begint om 1 uur dan al uh, met het hockeyverslag van onze grote man, Joop van es. Ja, ja. En dat gaat dan de hele middag zo door. Echt? Geweldig. Jongen. Ja, ja, ja. Dit is echt uh, groot nieuws hoor. Dat, uh, dat is geweldig. En, en, gaat het ook langs de lijn heten? Of hoe gaat het heten? Uh, ja, dat kunnen we doen. CFM ja. langs de lijn? Waarom niet? Nee, nou, waarom niet? Als je CFM ervoor hebt, krijg je geen auteursrecht uh, gedonden natuurlijk. Nee, daarom. Dan gebruiken we gewoon dezelfde tunes en dan wordt het hartstikke lekker. Ja. Nou, de tune hebben we al. Dat is geen probleem. Ja, ja. Nee, ja, Maar ja, nee, het, het, het, is, het, het is zeer spannend. Weet je trouwens, dat weet je misschien niet, maar weet je dat het vandaag de sterfdag is van Theo Komen? Ja, natuurlijk weet ik dat. Ja, dat wist je wel. 5 Eks... april 1984, die datum gaat nooit meer uit mijn hoofd. Nee dat, nee, dat snap ik. Wij waren dik bevriend overigens, hè? Ja. En Theo was ochtends bij mij thuis. Ja. met zijn vrouw om lekker kopje koffie te drinken want die dacht dat hij vrij was ja. en terwijl hij bij mij aan de koffie zit gaat de telefoon en belt Jan van uh, de redactie van langs de lijn en zegt je moet naar uh, Twente NPV. Ja. hij baalde want hij moest dus eerst helemaal terug naar Grootendroek en toen helemaal naar Enschede en ja in die tijd werd je geverteerd door uh, de bestuur je werd altijd in de, in de bestuurskamer ge gehaald ja. dus hij is daar nog vrij lang blijven zitten natuurlijk lekker uh, praten met iedereen ja en toen dat hele klerenend van NCD naar, uh, naar Noord-Holland, uh, toen ging het niet, vlak, vlak bij zijn huis, ja. op een brug, echt ja. vreselijk, jongen. Ja, ik las het toevallig, omdat ik natuurlijk dacht, wij hebben altijd dat artiest in het licht en toen zag ik inderdaad zijn, uh, zijn naam voorbij komen, dus ik dacht... Ja. Hé, uh, hey, en uh, uh, nog meer morgen, behalve dan die die Ja, heerst, um... we, we, vooruit blik natuurlijk op Telstar. Morgenavond gaat heel jeugdig Bloemendaal als uh, toeschouwer naar Telstrijd tegen PSV. Oh. Uh, ja, het wordt spannend. Het wordt heel spannend. Want uh, ja, ze staan nu nog op de plek dat ze de eerste ronde van de nacompetitie mislopen, dus niet hoeven te spelen. En uh, ik hoop dat ze dat kunnen volhouden. Ja. Ja, uh, PSV is natuurlijk toch een goede ploeg. Dus ja, we moeten het afwachten. Het wordt ja. wel in ieder geval weer een heel spannende wedstrijd. Dat wel. Dat wel. Nou, want het weekend uh, hebben ze het laten liggen natuurlijk eventjes. Hè? Ja, tegen, ja, tegen, tegen NEC. NEC ja. wordt gewoon een kampioen. Let maar op. Ja, ja. Maar, en, en dan zaterdag moet ik weer uh, naar het eind van de wereld. Moet ik weer naar Groesbeek. Want uh, HFC moet inhalen tegen Achilles. Ja. En ja, HFC draait, uh, draait weer lekker. We hadden vier punten in het paasweekend. Ja. En dat ja, we zijn er goed als veilig. Maar we willen natuurlijk bij Achilles even het boel zeker stellen. Dat snap ik. Dat mooi. Uiteraard. Ja. Dat moet ook. Dus moet dat in de, moet de tweede. We hebben weer een lekkere uitzending morgen. Maar ja, dat is eigenlijk iedere vrijdag, toch? Dus... Ja, dat is elke vrijdag. Hé, hey, en wanneer gaat uh, CFM langs de lijn van start? Zondag is de bedoeling. Oh, dat is gelijk zondag al? Zondag al. Ja. Zo. Wauw. Ja. Jee, man. Maar ja, dat ik is... moet morgen eventjes uh, de finesses met Maurice, onze grote baas, doornemen. Ja. Dan, uh, en dan, uh, ja, dan komt het vanzelf. Dan doen we het gewoon in het anp nieuws van twee uur. <laughs> ja, ja. <laughs> Nou, dat wordt geweldig, man. Dat is, dat is zeker. Is dat, is dat technisch allemaal mogelijk? Want je zegt, je hebt natuurlijk twee uh, al die. Oh ja, je hebt twee lijnen. het gaat gewoon allemaal via de telefoon. Ja, we hebben niet de lijnen, we hebben langs de lijn natuurlijk. Nee, nee, nee. Maar wie weet, als dit een succes is, dat er sponsors komen. En dat we wat meer technische dingen kunnen inbouwen. Dat zou leuk zijn. Dat zou heel erg leuk zijn. Ja. Nou man, ik wens je ontzettend veel succes als het allemaal lukken gaat. Want dat vind ik geweldig. Dat is uh, prachtig nieuws, ook voor CFM natuurlijk. Want dan uh, hebben we weer wat regionale actualiteit. Dat is altijd hartstikke goed natuurlijk. En ik vertel je nu wel dat het gaat lukken. Dat het gaat lukken het leuke is, iedereen kan tegenwoordig op zijn telefoon via uh, cfm.nl alles volgen wat we uitzenden. Ja. Dus die, die, ik zie alweer de mensen met de radiootjes langs de lijn staan overal op al die velden. Ja. Om te luisteren hoe het op de andere velden gaat. En dat is het mooiste. Ja, want zo'n programma is er eigenlijk niet in de regio, hè? Nee, nee. dat staan niet. Nee. Dus cfm zet zichzelf eventjes lekker op de kaart. Kijk. Ja. en uh, alle andere omroepen mogen het overnemen. Ja. Uiteraard. Geweldig. Ja, nou. dat is toch mooi? Hé, hey, ik wens je ontzettend veel succes ermee. Want ik vind het een, vind het een heel project. En uh, de, je steekt wel je nek uit, dus ik vind dat uh, echt geweldig. Mijn nek is sterk hoor. Ja. <laughs> <laughs> ik heb alleen medelijden met die technicus die je dacht dat het mengtafelje moet. Oeh. <laughs> oh. Daar heb ik wel medelijden mee. Die moet Je die moet heel veel schui, schuiven en zo. Ja, nou, En 4 euro lang ja leren nou, dat is het pakken. maar jij wil niet op zondag, dus. Nou, af en toe wil ik het wel eens doen, hoor. Als ik vrij ben, vind ik het helemaal niet erg. Hartstikke ik, leuk. Hoor. Nee, ik wil best een keer, maar ik wil het niet, niet elke week, maar zo eens één keer in de maand of zo, vind ik het best wel leuk, hoor. hartstikke Ik vind het eigenlijk wel spannend. Nou, het is ook spannend. Ja. Het is spannend. Ja, spannend. ja, hartstikke spannend. Nou, ik hoor het wel. Ja. Als je me nodig hebt. Nou, ik heb je nodig. Oh. Zeg maar ok. wanneer je kunt. Nou, daar houden wij contact over. Oké okay, Mark. Oké. Okay. Hey, heel veel succes. Hoi. Hoi hoi. Succes met uitzendingen. Dankjewel. Dankjewel. Dank je Dankjewel. Dankjewel. Bedankt, Eddie. The Blues Brothers. Met een legendarische film The Blues Brothers met John Belushi en Dan A. Croyd was dit natuurlijk. Sweet Home Chicago. Ja, het nummer duurde in de film zo lang omdat ze halverwege weer op de vlucht moesten. Hmm. Geweldige, geweldige film was dat. Ja. We hebben nog eens een remake geprobeerd, maar dat is het nooit geworden. Deze blijft natuurlijk de geweldige film, The Blues Brothers. En, uh, zeven minuten lang, ruim zeven minuten lang, uh -huh. heeft u even kunnen genieten van dit geweldige spektakel. Waarin uh, John Belushi, ook een oude salt, aantal oude soul zoals bijvoorbeeld Steve Cropper... Uh, uit, en en uh, nog een paar mensen van uh, Booker T. En Aretha Franklin natuurlijk onder andere weer naar voren haalde. Aretha Franklin had een leuk rolletje in de film... als beheerster van een broodjeszaak en zo. En het zong toen die een modernere versie van Think. Goed, nou... Goh, ben ik keurig op tijd, zeg. Lijkt wel of ik het gepland heb. Het nieuws bij ZFM Zandvoort... Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. Na vier decennia sluiten de deuren van het Aziatische restaurant Fongli in Zandvoort. Dit tot groot verdriet van de cliëntele. Hoewel de meeste Zandvoorten spreken over de Chinees is Fongli allesbehalve dat. Eigenaar en kok uh, Rob Tan uh, komt oorspronkelijk uit Singapore... en zijn vrouw Meta Tan is geboren en getogen in Zandvoort. Gezien hun leeftijd, respectievelijk 74 en 69 jaar... vonden ze tijd om te stoppen. In het pand komt nu een authentieke pizzeria. Vaste klanten gaan Fongli zeker missen. Noord-Hollands bieren vallen in de smaak. Zo bleek gisteren tijdens de finale van de Dutch Beer Challenge 2018... Verschillende bieren van allerlei brouwerijen uit de provincie vielen in de prijzen, waaronder de Jopen, uh, brouwerij. In de meeste categorieën ging er zeker één brouwerij uit Noord-Holland met het eremetaal of een bijzondere melding vandoor. En soms was de top drie geheel uh, uh, Noord-Holland. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de website van NH Nieuws. Daar staan alle wetenswaardigheden hierover. Sinds 1 april zijn de spreekuren van het Sociaal Wijkteam Zandvoort... niet alleen in pluspunt, bij Pluspunt Noord, maar ook in de Blauwe Tram. Vorige week zijn per abuis de verkeerde tijden vermeld. En wij geven u hier even de juiste tijden van de spreekuren. Het wijksteunpunt Pluspunt Noord is op maandagmiddag van 1 tot 4... En op woensdagochtend van 9 tot 12. Het wijkstuntpunt De Blauwe Tram is uh, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. Vanaf maandag 9 april is er weer nieuwe te bewonderen in de ontvangstruimte van Pluspunt staat 55 in Zandvoort-Noord. Kunstenares Monique van Horen show tijdens deze expositie een verzameling van vooral haar kleinere werken. En eh, wilt u zelf een keer exposeren bij Pluspunt? Dat kan. Neem daarvoor contact op met Jolanda Goosen En dat kan via haar e-mail: eigozen.apenstaatjepluspuntzandvoort.nl NL. Maar u kunt natuurlijk ook even op de website kijken van pluspunt. Uh, ja, 8 april. Dat is aanstaande zondag. Is er weer een uh, nieuwe uh, uh, jazz in Zandvoort. En uh, deze keer kunt u genieten van Sanne van Vliet. Uh, piano en zang. Ed verhoef op gitaar. Marcel Seriersje op drums en Erik Timmermans op contrabas. Het is een initiatief van bassist Erik Timmermans en hij startte dit uh, project in november 2002. Uh, Theater de Krocht beschikt over een vleugel, biedt ruimte aan ongeveer 200 bezoekers. ...en is een ideale locatie voor het organiseren van dit soort concerten. Na afloop kunt u genieten van een stoofpotje met dessert. Reserveren is gewenst en noodzakelijk. Onder leiding van de Zandvoortse dirigent Wim de Vries... ...zullen zaterdag twee koren in de Aargeta-kerk optreden. Het seniorenkoor Vitaal uit Eemuiden ...en het NOG Concertkoor uit Haarlem zingen zowel afzonderlijk als samen een groot repertoire aan liederen. Pianiste Elisabeth Scarlett zal de beide koren begeleiden. In de voorverkoop zijn een entreebewijzen... a 10 euro per stuk te verkrijgen bij Bruna Balkenende. Het concert begint om half drie en de kerk gaat om half twee open. En ook daar zijn eventueel nog kaarten te verkrijgen. Tot zover de nieuwsbericht. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Uh, ja, het is bewolkt uh, en uh, er is nog kans op enkele buien. Uh, in de loop van de middag wordt het droog en gaat de zon weer schijnen. De wind is uh, stevig en uh, waait uit het noordwesten. De temperatuur stijgt dan maximaal een graad of negen. En door de wind uh, voelt het toch beduidend kouder aan. Vanavond en komende nachten is het helder en droog. En bij een wegvallende wind koelt het af naar waarde rond het vriespunt. Morgen blijft het droog en zijn een flinke periode met zon. De wind is dan matig en aan zee vrij krachtig uit het zuidoosten. En de temperatuur... Tijgt naar een graad of 13. Het woord lente. Ja, zo is dat. Dat was het. Uh, en uh, het weerbericht werd aangeboden door Rico Schreuder. Die sidekicks mij toch altijd maar weer te verrassen... met verrassende muziekjes. <lacht> uh, als liedjes van de sidekicks. <lacht> dit was wel heel erg mooi trouwens. Wat was dit? Uh, nou, dat is een band die heet Rhapsody. En die staan bekend om hun... Uh, symfonische... Uh, uh, thema-albums. Symfonische rock, dus. En... Uh, dit is van een thema-album... Uh, getiteld... Uh, uh, pff, ik ben de titel kwijt. Nou, Laat okay. maar. Uh, anyway, uh, de zanger uh, die u hoorde was Fabio Leone. Dus de, de, de voormanzanger van deze band. En uh, de prachtige basstem die u hoorde was Christopher Lee. Oftewel Mr. Dracula. Oh. Huh? <laughs> ja. ja. Uh, Weinig mensen weten dat de man een fantastische basstem had. Ja, nou, dat was dus. En ik horen. ben daar eens dus een keer. Uh, zo tegen haar gelopen, tegen deze, uh, dit duet. Ja. En ik vond het eigenlijk best wel heel. Uh... Ja, dus zeer mooi. Heel mooi. Goed, we gaan gauw verder. Want, uh... zogenaamde power ballet. Ik heb nog zoveel te doen. Oh jee. Ja, echt wel. Oh jee. Artiest in het licht. Ja, ik zei het al, het waren er veel vandaag. Het is vandaag de sterfdag van uh, Nadie. Of Nadje, net wat je wil. Windforce 11 Because Een meisje met een hele korte carrière. Want ze is ook niet oud geworden. Ze heeft de 40 niet gehaald. Ze is uh, geboren op uh, 7 september 1958. Zeg ik het goed? Ja, ik zeg het goed. En ze overleed al in, uh, op 5 april 1996 in Utrecht. En zij werd geboren onder... Uh, zij werd geboren onder de naam Karin Francina Anne Meis. Hij was een uh, Nederlandse singer-songwriter... En uh, kan ik er nog iets meer over vertellen? Ja, Nadie kwam uit met een gezin met drie oudere broers en een jongere zus. En haar vader, ingenieur Frans Meis, is uh, Indonesisch... en haar moeder, Wil Donk, is Scheveningse. Uh, Nadie groeide op in uh, Leiderdorp... en als kind keek ze al naar uh, repetities van Earth and Fire... En uh, de band van Jenny Kaagman, die haar jaren later een zilveren harp zou uitreiken. In haar tienerjaren kreeg ze muziekles van Jim ten Boske. Nou, die trad op op 14 september 1979 in het huwelijk met de Iraanse scheikunde en uh, uh, Bahait docent Zia Raihani. Met wie zij een dochter na die 17, uh, van 1981 een dochter kreeg. Goed, nou het meisje is helaas niet oud geworden. Het is vandaag de dag van haar overlijden. En uh, de volgende artiest, die had heel veel slapeloze nachten. Jij ook? Oh, nou. Want uh, ze vroegen nog, hoe is het met Jean? En uh, toen zei iedereen, nou Jean Pitney. Dus nou ja, dan heb je slapeloze nachten natuurlijk. Is dus, uh, vreselijk. Maar ja, het is niet anders. Maar dat is ook zijn sterfdag vandaag. Ja, echt waar. Het is niet anders. Dus we gaan hem even gedenken. Gene Pitney. Al het goed gaat. Ja, het gaat goed. to me.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 Do this to twenty hours from Tulsa was het van Gene Pitney. En uh, de brave borst heette oorspronkelijk Gene heette uh, Francis Pitney. Jawel. En hij werd geboren in Hartford in Connecticut op 17 uh, februari 1941. En hij overleed in Cardiff in Wales op 5 april 2006. Het was een Amerikaanse zanger. En uh, Singer-songwriter die vooral in de jaren zestig heel populair was. En eh, nou ja, bekendste hits was van hem waren natuurlijk Twenty 24 Hours from Tulsa. en only love can break a heart. En zijn stem had een zeer karakteristieke klank met dramatische uithaling. Ja, ook dat nog. Jee. Ja, nou, <lacht> en zoals ik al zei, hij had slapeloze nachten, want Gene Pitney. Nou, oké, okay. <lacht> flauw, flauw, flauw. Jee, wat flauw. Dit is uh, Ray Davis. In heaven, I hope it's kinder than it is down here. With all the trials and tribulations. All the worry and living in fear. We are lost, we are scattered. We're balmy and we're battered. We might be bruised, but we're not broken. Hallelujah! Hallelujah! We might be bruised, but we're not broken. And my heart is still beating. I'm alive, and I'm so breezy got hope. hope, it's gonna get better, I might be bruised, but I Ja, zo kent u Ray Davis waarschijnlijk niet zo erg. Maar uh, ja, het is wel een apart nummer. Het is muziek uit een uh, BBC-serie. Die heet Broken. En zo heet ook dit liedje. En het was dus de zanger en schrijver van The Kings. En uh, in een heel andere rol. Prachtige muziek. Laatste plaat voor vandaag. The Sick Boys. Take your trash out of here. Hoor je dat even, Bart? Dan moet je een ratsoi GELACH <laughs> Got nothing to talk about There's one thing left to do Anything you should do it too. For the first time in my life I'm taking out the trash I said I'm taking out the trash Your boss is having life Just throw him with the trash If your girl is cheating you, throw her with him too. If your friends don't call you on Saturday night, for the first time in your life, just throw them with the trash. I said throw them with the trash. I'm taking. Jongens, en uh, die nemen de rotzooi mee naar buiten. En dan komt er iemand binnen en die een veel andere rotzooi mee naar binnen. Ja. <laughs> doosjes en zo loop je dan mee te gooien. Ja, dat is wel belachelijk natuurlijk, maar goed. Voor ons zit het er weer op. We hebben het weer gehad voor vandaag, dames en heren. Het is weer klaar. In, uh... Dit was uh, Zandvoort lunch voor deze week wat ons betreft. Morgen de sportuitvoering uh, met uh, Henny Ruckert en uh, andere gasten en zo. Nou ja, en uh, fantastisch nieuws, hè? Als het allemaal doorgaat vanaf aanstaande zondag, de eerste CFM langs de lijn, vier uur lang sport bij CFM. Hoe geweldig kan je het hebben? Ik ja. vind het echt een geweldig ja. initiatief. Ja, ik hoop dat ook inderdaad dat het gaat lukken. Helaas niet luisteren zonder, we hebben wat anders te doen. Maar ik, ja. Denk, ja, uh, maar ik zal er nog wel eens bij zitten, denk ik. Zo. Een beetje lastig hè, vanuit het Heemse Ja, dat gaat niet vanuit het Heemse <lacht> ja, <lacht> Wij gaan afscheid van u nemen. Dank Angela voor het invallen voor Dolly. En, uh, Graag gedaan. Zometeen uh, natuurlijk onze grote collega Bart van der Meer. Dames en heren, Bart van der Meer. <lacht> Nog eens, ik heb ooit nog eens een jingle voor hem gemaakt, maar die gebruikt hij nooit volgens mij. Dit is de trek waar Bartje wel voor bidt. Ja, maar goed. Moet je eens in je uitzending gebruiken, dat is leuk. Moet je eens doen. Ik heb niet voor niks gemaakt. Goed, nou, euh, bedankt voor het luisteren, dus. En euh, wij gaan huiswaarts. En ik zie... Als alles technisch goed gaat... Zondagavond in ieder geval voor CFM Klassiek. En anders volgende week dinsdag weer. Dag! Tot ziens.